Oorlog profiteers BlackRock BlackRock heeft miljarden dollars geïnvesteerd in wapenbedrijven als Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumme, Elbit en General Dynamics. Het wangedrag van wapenbedrijven varieert van grondwaterverontreiniging tot arbeidsschendingen en omvat te hoge prijzen en te hoge facturering aan de federale overheid. Deze bedrijven houden zich op flagrante wijze bezig met slechte bedrijfspraktijken, terwijl ze misbruik maken van beperkte federale middelen. Door te investeren in wapenfabrikanten ondersteunt Blackrock oorlogen, brutale conflicten en mensenrechten schendingen op mondiale schaal. Naast dat ze bijdragen aan de vreedheden van de oorlog, hebben alle vijf deze bedrijven tientallen gedocumenteerde gevallen van wangedrag en collectief misbruik van miljarden federale dollars. BlackRock heeft zelfs een e-sharesfonds dat uitsluitend profiteert van oorlogswapens.